De kas voor de werkloosheidsuitkeringen is helemaal leeg. Volgens het UWV is er momenteel zelfs al een tekort van 1,9 miljard euro. De overheid past dat wel bij, zodat de werkloosheidsuitkeringen gewoon worden uitgekeerd. Daardoor loopt het overheidstekort wel verder op. In 2009 schrapte het kabinet Balkenende het werknemersdeel van de WW-premie. De werkloosheid was laag en de economie kon een koopkrachtimpuls goed gebruiken. De premie die werkgevers betalen bleef wel gehandhaafd.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 Het begrotingstekort dreigt op te lopen tot 4,5 procent. Dat is boven de Europese norm van 3 procent. In de stad Haditha in het westen van Irak zijn zeker 25 Iraakse politiemensen doodgeschoten. Militanten, vermomd als militairen, namen eerst twee hoge politiemensen mee uit hun huis. En later schoten ze die twee dood. Vervolgens reden ze in auto's van het ministerie van Binnenlandse Zaken op twee controleposten af. En openden daar het vuur op agenten. Ook een van de posten zouden ze de vlag van Al-Qaeda hebben gehesen. Ook een van de schutters zou om het leven zijn gekomen. De Iraakse autoriteiten hebben inmiddels in Hadita een uitgaansverbod ingesteld. Het Russische Openbaar Ministerie kijkt opnieuw naar de zaak van de oliemagnaat Godorkovsky. Dat gebeurt op verzoek van vertrekkend president Medvedev. Godorkovsky zit een jarenlange gevangenisstraf uit... wegens fraude, belastingontduiking en verduistering. Volgens critici in binnen- en buitenland werd zijn veroordeling geregisseerd vanuit het Kremlin. Uiterlijk 1 april moet het Russisch OM laten weten of de zaak van Godorkovsky en een aantal andere burgers wordt herzien. De staking van de schoonmakers voor een nieuwe CAO gaat de tiende week in. En daarmee is het volgens de vakbond FNV Bondgenoten de langste staking in Nederland sinds 1933. De schoonmakers voeren sinds het begin van het jaar actie voor meer loon, minder werkdruk, doorbetaling bij ziekte en meer respect. De werkgevers vinden de eisen onrealistisch. Het weer nog bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregen. Het regent vooral in het zuidwesten. Aan de kust vrij veel wind en het wordt een graad of 7. Morgen droog en vrij veel zon. Het wordt ongeveer 9 graden. ANWB verkeersinformatie. De voorjaarsvakantie is afgelopen. Het regent op de weg en daardoor zijn de files langer en talrijker dan gebruikelijk. Opvallende files op de A2 Maastricht-Eindhoven. 2 kilometer bij knopend Leenderheide. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A4 Den Haag-Amsterdam... Door een ongeluk tussen Rijswijk en Rijswijk Centrum... twee kilometer file, de weg is weer vrij. Ook op de A4 richting Amsterdam tussen Knoop en Prins Klausplein... en Zoete Wouden Rijndijk, vijf kilometer door werkzaamheden. Op de A7 Hoorn richting Zaandam, 5 kilometer na een ongeluk tussen Purmerend en Afrit Zaandijk, daar is de linkerrijstrook dicht. 7 kilometer op de A9 ook maar richting Diemen, tussen knopend Badhoeverdorp en, en knopend Holendrecht. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Zoetermeer en Noordorp staat 2 kilometer. Door een kapotte auto is namelijk de linkerrijstrook dicht. A50 Os Arnhem, één rijstrook dicht door een technische storing tussen knopend Ewijk en knopend Valburg. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen, daar staat tussen knopend Neerbos en knopend Ewijk een, een file van 6 kilometer. Zo. Frenk Barendse is manager van AliB. En dat vereist een bepaalde flexibiliteit. Op één dag moet hij soms schakelen van Wordshaald, de wereld daardoor, tot een optreden in Appengendam.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 En je reis kan beginnen. Centraal Beheer Achmea weet dat werkgevers goed willen zorgen voor hun medewerkers. Zeker bij arbeidsongeschiktheid. De hypotheek van Anton, de studie van zijn kinderen. Net door die arbeidsongeschiktheid is voor Anton alle financiële zekerheid weggevallen. Goed dat u belt. Centraal Beheer Achmea heeft een oplossing. Die garandeert in medewerkers bij arbeidsongeschiktheid een uitkering van 70% van het salaris. Zo, dat is een regeling die rust geeft voor mijn mensen. Dan kunt u mij alle informatie toesturen? Absoluut. En voor een persoonlijke toelichting kom ik graag bij u langs. Goed geregeld voor uw medewerkers. Inkomensgarantie bij arbeidsongeschiktheid. Ga naar centraalbeheer.nl slash zakelijk. Uw Colbert kan niet meer dicht en uw broek lijkt wel een legging. Niet zo gek. U heeft een zittend beroep. Tijd voor actie. Dus u belt. 1888, nummerinformatie. Met wie kan ik u doorverbinden? Met de sportschool. <lacht> nee hoor. Ik ben op zoek naar een Turks naaiatje. altij in Amsterdam. 1888 nummerinformatie. Als je opeens een nummer nodig hebt, van KPN 80 cent per minuut. Het NOS Radio in journal Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. De fototoestellen, camera's, microfoons, alles staat opgesteld. Het katshuis bezuinigingsoverleg begint over een klein uur. We schakelen straks alvast met onze verslaggevers. Eerst naar de overwinning van Poetin in Rusland. Die is niet onomstreden. Op een stembureau in de Russische regio Dagestan zijn stapels stembiljetten tegelijkertijd in de stembus geduwd. Het nieuws kwam naar buiten door webcams die in het stembureau hingen. Ook buitenlandse waarnemers hielden de Russische verkiezingen in de gaten. Zoals bijvoorbeeld Tini Cox, hoofd van de waarnemers van de Raad van Europa. Hij heeft veel gehoord over fraude en heeft het ook gezien. Hij zag dat het bij het tellen van de stemmen misging. Uh, wij hebben samen met uh, de Raad van Europa en de OVRC uh, ruim duizend uh, stembureaus uh, bezorgd. geconstateerd dat uh, overdag uh, het uh, buitenwoon uh, relaxed en, uh, en uh, goed verdiept. Uh, het probleem zit uh, op het moment dat de stemmen geteld uh, moeten gaan worden, en dat is toch een belangrijkste moment. Dan hebben we geconstateerd in 30 van, bijna 30% van de uh, bureaus waar we de telling hebben gevolgd, dat uh, de, de procedures uh, slecht tot heel slecht gevolgd uh, zijn. Mm. Dat wil niet zeggen dat er, uh, dat er iets met de stemmen gedaan is, maar de procedures die, uh, die, uh, die werden onvoldoende gevolgd en dat leidt tot erg langzame. Tot uh, complexe tellingen. En het, het leidde tot het feit dat Poetin al lang en breed op het Rode Plein. Uh, zijn uh, overwinning had aangekondigd, terwijl nog heel veel stembussen opengemaakt konden worden. Kunt u nog even heel kort vertellen wat gaat er dan mis zo bij het tellen? Nou, het duurt ontzettend lang. Uh, het, het, soms duurt het ontzettend lang omdat uh, een hoop van een stembureau uh, eigenlijk graag zou willen dat de waarnemers verdwijnen. Soms duurt het lang omdat juist de waarnemers zeggen dat het heel erg. ...strikt de regels gevolgd moeten worden. Dat was dit keer beter dan in december, hebben we ook geconstateerd. In december was er wel veel vertraging om, om, om vervolgens iets te doen met de, met, met, met, de, met de telling. Nu duurde het erg lang, omdat er erg veel nieuwe waarnemers waren... ...die ook geïnspireerd waren door de protesten na 4, 4 december. En die stonden erop dat alles precies gevolgd werd. Vooral nee. toen duurde het nog steeds extra lang, alleen de kans dat er... Uh, dat, dat de, de, de, de, de onregelmatigheden ook echt leiden tot, uh, tot gehandels en, en geschoen met, met, met de stemmen totaal is dus een stukje lager. Dat is onze conclusie. Oké, okay, dus ja, u zegt eigenlijk de lengte van de, de duur van, van het tellen van de stemmen heeft niet geleid per se tot fraude. Nee, die conclusie die kan ook zeker nog niet getrokken worden. Er zullen zeker een heleboel onregelmatigheden gerapporteerd worden. Godals heeft er 3000, Godals is een is een onafhankelijke uh, verkiezingswaargrond, heeft dat 3.000 geapporteerd. Dat is uh, aanzienlijk minder dan ja. in december. Uh, dus dat zullen we zien en we, we kunnen daar nu nog geen conclusies over trekken. Maar Kux... duidelijk, is dat ja. duidelijk is dat Poetin gewonnen heeft, want daar zal niemand over... Uh, over overdubben. Uh, het blijft overeind ook wat Kiesja Hekser zegt... dat niemand uh, de uitslag uiteindelijk kan vertrouwen... omdat er geen onafhankelijke kiesraad is. En dat is een van de grootste problemen. Ja. Ja. Maar goed, ik begrijp dat u niet gezien heeft... dat er bijvoorbeeld uh, met het zogenoemde carouselstemmen heeft plaatsgevonden dat busladingen vol uh, langs de stembureaus nee, nee, gingen. Nee, nee. nee, nee hebben wij niet waargenomen, althans als niet bij de duizenden stembureaus waar wij uh, waren, het uh, sluit niet uit dat het is geweest, Rusland heeft honderdduizend stembureaus, uh, maar die, die, die zaken hebben we niet kunnen waarnemen. uur nee. maakt u de eerste be bevindingen bekend, hè? hoe de verkiezingen zijn verlopen, Persconferentie samen met de OVSE, uh, wat zal uw algemene conclusie zijn? Dat de uh, het, het, het verkiezingsdag uh, goed verlopen is, uh, de telling, dat daar uh, veel uh, onregelmatigheden bij waren, en dat vooral dat... ...en de aanloop naar de verkiezingen, dat daar het ongelijke speelveld aanwezig was uh, in, in, in, in ten verguren van één kandidaat Vladimir die meer voeten... En dat, dat uh, de, de uitslag erg uh, beïnvloed heeft. En dat de, uh, de instelling van een onafhankelijke kiesraad en het hervormen van de kies. Uh, dat dat een prioriteit zou moeten zijn. Het hoofd van de waarnemersmissie van de Raad van Europa in Rusland, Tini Cox. We zijn het al even over. 50 minuten precies beginnen de onderhandelingen in het Katshuis. We gaan nog maar eventjes naar uh, Magret Boer. Magret is al wat te zien, behalve veel journalisten. Nou, als je denkt de onderhandelaars te zien hier, dat is nog een beetje te vroeg. Die zijn er nog niet. We zijn hier inderdaad journalisten. En verder kijken we dus uit op dat witgepleisterde pand, het Katshuis. En uh, ja, we zijn hier uh, niet alleen omdat de onderhandelingen beginnen... maar ook omdat net voor die onderhandelingen de drie onderhandelaars... een korte toelichting zullen geven aan de pers. En dan heb je dus over premier Mark Rutte, uh, vicepremier Verhagen... en voor de PVV Geert Wilders, die zijn hier met hun secundanten. Ze zullen zo direct even kort toelichten hoe belangrijk die onderhandelingen zijn... Ja, en daarna sluiten ze zich dus een aantal weken op. En uh, als het aan de onderhandelaars ligt, horen we dus de komende weken niets meer... na het statement wat ze om tien uur uh, willen geven. Komende week of maanden, Margreet, want ho hoe lang <laughs> gaat, gaat het duren? Want we horen ook steeds dat het normale werk gaat door. Geert Wilders rent gelijk na aanvang ook weer weg om een rapport te presenteren. Het kan lang gaan duren zo. Ja, nou ja, er is eerst uh, altijd gezegd dat het zo'n drie weken gaan duren, hè? maar Geert Wilders van de PVV, die zegt de laatste dagen toch steeds, uh, nadat hij die CPB-cijfers heeft gezien, en waaruit blijkt dat het toch gigantisch bezuinigd moet worden, dat drie weken wel wat kort is en dat hij wel veel meer tijd denkt nodig te hebben. En dan hoor je ook wel zes weken, acht weken. Het is gewoon uh, niet bekend. En inderdaad, het gewone werk gaat ook door gewoon de uh, vergaderingen in de Tweede Kamer. Dus als bijvoorbeeld uh, premier Rutte of uh, vicepremier Verhagen daar moet zijn, of de fractievoorzitters, dan zal dat volgaan, dan zullen ze die agenda ook uh, moeten uh, handelen. Dus dat betekent ook dat dat vertraging op kan leveren. En je kunt je voorstellen dat de oppositiepartijen de heren ook wel eens naar de Tweede Kamer willen roepen om te vragen, jongens, hoe staat het er nu mee? Wij willen wel eens wat horen. Dus ja, al met al is het niet goed te zeggen hoe lang het gaat uh, duren, maar drie weken is echt het minimum. En kan je omschrijven hoe groot de druk op de onderhandelaars is, Margreet? Nou, die is uh, behoorlijk. Want ja, het gaat om heel veel geld. En daar kom je natuurlijk niet fluitend met je benen op tafel uit. Hoe moet je die bezuinigingen rondkrijgen? En moet je ook gaan hervormen? Ja, zegt de een. Nee, zegt de ander. Nou ja, dat soort dingen verhoogt natuurlijk wel uh, de druk. Want hoe fors kun je ook bezuinigen? Zonder dat je de economische groei weer de kop in drukte. Dat maakt het allemaal heel erg ingewikkeld. En wat die druk ook wel wat opvoert, die politieke druk. Dat is dat de partijen, de drie partijen, niet helemaal hetzelfde denken hoe eruit te komen. De VVD die zegt gewoon extra bezuinigen, want de tekorten moeten weg. Het CDA is wat voorzichtiger. Ja, en kijk je naar de PVV, die zegt de hele tijd op dit moment, wij zijn geen cijferfetischisten, wij willen mm. niet uh, alleen maar bezuinigen, we moeten gewoon kijken wat goed is voor Nederland. Nou ja, het worden dus echt wel loodzware weken. En de PVV heeft al gewaarschuwd, de wil is er wel om eruit te komen, maar niet tegen elke prijs. God. Loadswaren werken dus met de aftrap zo dadelijk om tien uur bij het katshuisje. Dat is te horen op Radio 1 En niets zal gespaard worden, ook ontwikkelingssamenwerking niet. zal ongetwijfeld ter sprake komen. Maar het is op dit moment moreel onverantwoord om daarop verder te bezuinigen. Zo schrijven onder andere oud-minister Joris Voorhoeven, cabaretier Dolf Janssen, model Datsen-Kroes in een open brief aan het kabinet. Alexander Koonstam is directeur van Partos, branchevereniging van ontwikkelingsorganisaties... en initiatiefnemer van deze actie. Meneer Koonstam, goedemorgen. Goedemorgen. Denkt u dat de heren Rutte, Wilders en Verhagen zich daar iets van aantrekken, van uw oproep? Nou, ik denk het wel. Ik bedoel, we moeten goed bedenken dat de afgelopen jaren op ontwikkelingssamenwerking meer bezuinigd is dan op welke portefeuille dan ook. Uh, dit jaar alleen al een miljard. En daar zitten we echt mee aan de internationale ondergrens van uh, 0,7% van het bruto nationaal product. Dat is 70 cent van elke 100 euro die we samen verdienen. Ja. En we kunnen daar niet verder op bezuinigen. En dat hoeft ook niet, want er blijft nog 99,30 euro en 30 cent voor onszelf over. Ja, nou meneer Koonstam, zullen we nog even luisteren naar wat uh, Wilders... Geert Wilders in februari zei. Hij reageerde toen op voorstellen van hervormingen van het CDA. Uh, u kunt al uw hervormingen op uw buik schrijven... als we niet uh, vervolgens eerst is, uh, ja fors gaan bezuinigen op ontwikkelingshulp. U hoopt, uh, maar is dat misschien tegen beter weten in meneer Koonstam... als we dit horen? Nou, dat wordt enorm uh, gehervormd, uh, ook bij de uh, ontwikkelingssamenwerking. Er wordt al bezuinigd, dat kan zijn, een miljard dit jaar al. Mm -hmm. Dus uh, in die zin uh, uh, wordt de heer wilders bediend. Ja, maar het is niet verder genoeg hadden... voor hem, en dat weten we inmiddels. Hij gaat nee. dit gebruiken uh, tijdens de onderhandeling. Dat is zijn inzet. Ja, nee, deze bekende Nederlanders die, uh, die, u, van, die u al aanhaalde, hè, Peter R. de Vries, Duitse Kroes, Hermen Weijfels, uh, Dolf Jansen, noem ze maar op, die vinden allemaal dat we niet nog verder kunnen bezuinigen op medemenselijkheid. En bovendien schieten we onszelf ook in de voet. Want ontwikkelingssamenwerking is een investering in een veilige, in een rechtvaardige en een welvarende wereld voor iedereen. Dus ook voor onze kinderen. Hm. Maar het gaat de PVV misschien wel niet om het geld, maar om het principe. Hoe praat je dat iemand uit zijn hoofd? Daar hebben we ook kundige onderhandelaars voor. Bijvoorbeeld het CDA dat heel duidelijk gesteld heeft dat die 0,7 gewoon gehandhaafd blijft. Meer dan een miljard mensen leven in extreme armoede. Die kunnen zichzelf niet uit die armoede trekken zonder een steuntje in de rug van ons. En we hebben ook nog miljoenen, honderden miljoenen anderen die zonder die basisrechten waar de PVV ook zo voor strijdt in hun eigen land leven. En uh, ook daar zit internationale samenwerking zo voor in. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, noem maar op. Al die mensen hebben part nog deel gehad aan het ontstaan van onze financiële crisis. Maar die dreigen daar nu wel de rekening voor te gaan betalen. Hm. Dat kunnen we niet toelaten. En dat vinden al die bekende Nederlanders ook. Maar goed, als Wilders zijn zin krijgt, uw slogan is je krijgt wat je geeft. Uh, Boomerang politiek, daar heeft u het over. Welke boemerang komt er dan terug? Richting Nederland, als ze zo hard bezuinigd wordt? Nou ja, geld, ontwikkelingssamenwerking is een lange termijn investering. Hè? Je kunt je voorstellen dat ons Nederlandse bedrijfsleven enorm last heeft van die Somalische piraten bijvoorbeeld. Nou is het niet zo dat als je nu een cent in ontwikkelingssamenwerking investeert dat morgen de piraterij ophoudt. Maar je kunt toch wel zeggen dat de extreme armoede en het onrecht dat in veel landen in de wereld bestaat... ...oorzaak is voor onveiligheid, instabiliteit... Um, en ook een heleboel onmenselijkheid. Goed, nou, de actie is te vinden op Je krijgt wat je geeft. Punt nu. Alexander Koonstam, directeur van Partos, dank u wel. De belangrijke ontwikkeling in de zaak van de kasteelmoord in België. Er is namelijk een bekentenis. Straks krijgt u de details. Eerste de verkeersinformatie. Even in de hart bij de ANWB. Het was een drukke spits, maar gelukkig lossen. De dagelijkse files nu snel op. De laatste ontwikkelingen zijn op de A44 wassen naar Amsterdam... bij Oegstgeest. Drie kilometer file door een ongeluk. En op de A7 horen richting Zaandam. tussen Purmerend Noord en Afrit Zaandijk. Daar staat zes kilometer en de rechterrijstrook rijstrook is er dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Je hoorde het Margete Boer net zeggen, loodzware weken zullen er volgen in het katshuis. Nou, Mark Robin Visser weet wat dat is. Hij heeft een ochtend uh, achter de rug van zware onderhandelingen met de schoonmakers en de werkgevers. Wat heeft dit nou opgeleverd, Mark Robin? natuurlijk Nou, Lara, er zijn nog stroopwafeltjes over. Dat heeft het opgeleverd, maar je kunt natuurlijk niet met volle mond praten aan een onderhandelingstafel. Uh, de situatie op dit moment is, Lara, dat Ron Meijer van FNV-bondgenoten... nog druk in de weer is met onze mediator van vanochtend, Martin Brink. Uh, die zijn druk met elkaar in gesprek. Ik ga zo nog even aan hun vragen hoe ver het ermee staat. Uh, ondertussen kijk ik even naar de schoonmakers die hier natuurlijk aan mijn linkerzijde... ook al de hele ochtend uh, zitten. Ik heb al met twee van hen gesproken. En aangeschoven is ook meneer Nandland. Die heeft een schoonmaakbedrijf hier in Utrecht. Een klein bedrijfje met twintig uh, mensen in dienst. Uh, hoe hoort u dit nu allemaal aan als eigenaar van een schoonmaakbedrijf? Nou, ik, ik, ik volg dat zo hierbij en ik uh, verbaas mij. Ik, uh, ik vind het heel erg dat meneer Simons... Uh, dat is namelijk, die spreekt namens de werkgevers? Ja, ik vind het heel vervelend. Ook voornamelijk voor de schoonmakers. Omdat ik weet uh, wat voor respect ze verdienen. Ik ga ook mee met, natuurlijk met die loonsverhogen, maar ik vraag toch meneer Simons dat hij toch wel uh, met de FNV gaat praten. Want dit moet wel snel opgelost worden. Ja. Ik, dus we gaan beschrijven uh, geschiedenis, hè? De, de, de acties gaan een, een tiende week in, dat is een record. Ja. Ik vind het wel prima dat die jongens moeten staken, uh, daar heb ik alle respect voor. Uh, ik vind wel toch dat meneer Simons zo snel mogelijk moet gaan praten. Ja. Laten we nou eens kijken naar die schoonmaakbranche. We weten dat het om hele smalle marges gaat. We horen aan de ene kant die mensen moeten heel hard werken. Ze moeten bijvoorbeeld twee wc's in 90 seconden schoonmaken. En 3000 vierkante meter stofzuigen in een uur. Ga er maar aan staan. Hoe houdt u zich eigenlijk staande in die markt? Nou, wij hebben een ander soort formule van werken. Wij hebben ten eerste de respect naar onze, onze personeel. Uh, wij proberen ook bij de opdrachtgevers voldoende middelen binnen te halen... om te zorgen dat onze personeel op een, op een normale, goede manier kunnen schoonmaken. Ja, hoe lang mogen de mensen bij u over twee uh, wc-potten doen? Uh, nou goed, ik, ik ga vanuit uh, pakwerk tussen de 12 en 15 minuten. En dat is wat anders dan 90 seconden. Ja, en dan gaat het gaat van mij om... Uh, uh, met, een, met een kleine unit van pakweg, uh, uh, een, uh, twee dames toiletten, hè, dat die dat goed, goed schoon is. En u zegt, ik kan mijn bedrijf staande houden. Ik kan met de, uh, de bedragen die wij binnenkrijgen, staande houden. Maar hoe kan het dan dat, zij, dat, dat, dat de mensen aan de andere kant van de tafel zo hard aan het vechten zijn? Dat zijn hele grote schoonmaakbedrijven. Uh, ik denk dat, dat daar zitten natuurlijk wel de grote partijen. Hè. Hier, daar praat je gigantische grote partijen die, die gigantisch vele bonus uitgeven. Ja. Uh, uh, uh, grote managers die met veel salarissen uh, uh, zitten. Ja. Ik denk daar zit hem in. Ik sprak meneer Koertiet. Hè, meneer ja. Koertiet, uh, u bent uh, bijna 12,5 en half jaar in dienst. Ja, klopt. Ja. Bij, bij wie? Uh, bij ISS. Maar en, krijgt u nog een cadeautje? Nee, helemaal niet. ISS zegt, die zegt ja, uh, we hebben dat afgeschaft. Maar ik vraag mij af... Bij hun op kantoor. Ik denk niet dat hun voor een directie dat afgeschaft hebben. Het is dus niet voor iedereen afgeschaft, denk ik. Nee, alleen, denkt maar, u. alleen maar voor de schoonmakers. Uh, meneer Lijfrok, hoe lang werkt u al in de schoonmaak? Uh, ik ben al acht jaar treinschoommaker in Eindhoven en ik werk voor Facilicom. Uh, ja, en we hebben vanochtend gehoord dat u met één doekje een hele trein moet schoonmaken? Ja, dat komt allemaal door de bezuinigingen. Uh -huh. dus, uh, dus niet alleen de schoonmakers zijn daar het dupe van, maar ook de reizigers ja. Ja. waar wij eigenlijk voor schoonmaken. Meneer Nandla, wat zei u? Ik vind dat heel schandalig dat die meneer met één doekje, een microvezeldoek, de hele trein moet schoonmaken. Dat vind ik echt van het bedrijf, van de werkgever schandalig. Nou hebben we hier toch te maken met een praktijk in Nederland. En ik ga nu even terug naar mijn mediator en naar Ron Weijer. Zijn jullie iets verder gekomen, Martin? Ja, wij zijn niet ver gekomen, want ik onderhandel niet met meneer Meijer. Maar ik heb wel het idee dat bij elk conflict is het de punt van de ijsberg. En ik blijf ook zeggen dat men is terechtgekomen in standpunten, terwijl het eigenlijk gaat om de belangen. En hoe kun je die weer uh, centraal krijgen? Ron Meijer, hoe kunnen we die weer centraal krijgen? Wat gaan jullie doen? Ja, We blijven opdrachtgevers en schoonmaakbedrijven overtuigen... dat er weer onderhandeld moet worden. En uh, dat is wat wij doen. We roepen ze op, in nogmaals, er moet onderhandeld worden. Wij zijn er klaar voor. Jullie horen het, Marcel en Lara. Het is me niet gelukt, maar ik denk wel dat we eventjes nog... de situatie duidelijk op mijn onderhandelingstafel hebben gekregen vanochtend. Dat geloof ik ook. Maar de verschillen zijn helder. Uh, laten we het daar maar bij houden. De schoonmakers en uh, de werkgevers zijn het dus nog steeds niet met elkaar eens. Wordt vervolgd. We gaan het hebben over Star Wars. Want wie Star Wars zegt, zegt George Lucas. Amerikaanse filmproducent die wereldberoemd werd door deze saga. Maar de films zijn ook zo populair geworden door een andere man. Rolf McQuarrie. Hij ontwierp namelijk veel van de populaire figuren in de films. En bedacht verschillende werelden en luchtschepen in de Star Wars cyclus. Gisteren overleed McQuarrie op 82-jarige leeftijd. Voor de echte fans een droevige dag. Zoals voor de voorzitter van de Belgische en Nederlandse Star Wars fanclub. Tim Veekhoven, we staan. Een beetje in jouw paradijsje? Ja, zo kan je het misschien wel noemen. Ja, het is uh, een Towerskamer uh, met uh, merchandising over Towers. Gaande van figuurtjes tot boeken tot posters en nog een heleboel andere dingen. Ja. Heb je enig idee hoeveel poppetjes hier staan? Want het is bijna jammer dat ik radio maak. Want als ik om mij heen kijk, het is een kamer van nou, ik denk een meter of zes lang... 3,5 vier breed en bezaaid met Star Wars figuren. Het zijn er duizenden? Ik weet het niet. Ik heb uh, ze eigenlijk nog niet geteld. Want uh, ja, voor een boekhouder gaan te nemen, dat, dat lukt mij financieel nog niet. De reden dat ik hier ben is natuurlijk een hele droevere. Namelijk het overlijden van een heel belangrijk man in de geschiedenis van Star Wars. Wat kun je over hem vertellen? Uh, Ralph McQuarrie is dus uh, een conceptuele tekenaar die voor de... Oude films, dus in de jaren 70 en 80, heel veel ontwerpen heeft uh, getekend voor George Lucas. En die daardoor dus Lucas zijn ideeën makkelijker kon aan de man brengen bij onder andere 20th Century Fox. Wat heeft hij ontworpen? Wat is zijn bijdrage geweest aan de Star Wars films? Dus toen Lucas nog aan het schrijven was aan zijn verhaal... Dat was, dat leek zijn verhaal dat hij toen had, leek nergens op, het, op de film die wij nu kennen. Uh, ja, Hij had wel een verhaal in gedachten... maar hij, hij had moeilijkheden om dat verhaal te visualiseren. Als hij naar een uh, filmmaatschappij ging, had hij wel, kon hij wel dingen beschrijven... maar hij kon niet tonen van kijk, zus en zo zou het moeten zijn... En dan um, leerde hij via kennissen en via vrienden Ralph McQuarrie kennen. En McQuarrie tekende een aantal, vijftal production paintings, zogezegd. Met ideeën van Lucas. Onder andere een uh, vroege versie van auto 2 en C3PO op Tatooine in de woestijn. En met die tekeningen kon hij veel gemakkelijker zeggen van... Kijk, dit zou ik willen hebben en dit zou ik willen doen. Kunnen we zeggen dat hij de ideeën van Lucas... Die voor die tijd natuurlijk heel ver gezocht waren, eigenlijk gezicht heeft gegeven, heeft ontworpen. Ja, effectief zo. Want Macquarie heeft dus niet alleen die production paintings gemaakt. Op die paintings kwamen dan natuurlijk ook bekende personages, zoals Darth Vader, Chewbacca, Boba Fett, dus Autodito d c 3 po um, Die heeft hij toch allemaal grotendeels ontworpen. Ik zeg niet altijd 100% zoals we ze kennen uit de film. Maar heeft hij dan wel bijvoorbeeld voor 80 of 85 procent dat zijn ontwerpen uh, lijken op, op uh, eigenlijk de, de uiteindelijke versies die we kennen uit de films? Je noemt een paar hele bekende namen in de Star Wars geschiedenis. De, een daarvan is natuurlijk Darth Vader, vooral bekend vanwege dit geluid. Dan nog een hele belangrijke, Chewbacca. Kerry is nu overleden. Daarmee gaat een, een, een hele belangrijke man... de geschiedenis van Star Wars gaat, gaat heen. Hoe moeten we hem herdenken? Als een zeer groot visionair persoon... die de ideeën van George Lucas... in uh, hele mooie tekeningen heeft omgezet. En iemand... Ja, als een schoolvoorbeeld geldt van iemand... die het Star Wars universum goed aanvoelde... en het uh, een eigen beeld heeft gegeven. Zonder hem was er geen Star Wars geweest? Hij was wel... Ja, we weten in elk geval dat Stouder een succes is geworden... dankzij, mede dankzij hem. Darth Vader, ook bedacht door Ralph McQuarrie... overleed op 82-jarige leeftijd. Paul Sanders maakt de bijdrage. Het is vier minuten voor half tien... We gaan nog eventjes naar de Belgische kasteelmoord, want daar is een bekentenis. De schoonvader van kasteelheer Stijn Salens heeft bekend betrokken te zijn geweest bij de moord. Het lichaam van Salens werd half februari in de bossen rond zijn kasteel gevonden. Correspondent Joris van Poppel in Brussel. Joris, eh, kasteelmoord, dat klinkt zeer mysterieus. Vertel eens, hoe zat ja, het ook weer? Het houdt België al weken in de ban. Natuurlijk omdat het een moord is die gebeurd is op een kasteel. Heel mysterieus, een beetje als Agatha Christi is hier wel gezegd. Maar het is vooral ook heel gruwelijk. Hoor. Het draait om die, die Stijn Salens, makelaar van 34. Woont met vrouw en kinderen in een kasteel. En op een dag schrijft hij aan zijn vrouw... er gaat een groot drama uh, uh, gebeuren. De familie staat rampspoed te wachten, schrijft hij in een e-mailtje. Een nou, paar weken later vindt zijn vrouw... In de gang van, in de grote hal van het kasteel vindt ze een grote plas bloed, een kogelhuls en haar man is weg. Nergens te vinden. De politie gaat ervan uit dat hij is vermoord, omdat de hoeveelheid bloed zo groot is. En twee weken later wordt hij gevonden in een graf, in een stuk bos in de omgeving van zijn, van zijn kasteel. En blijkt dat hij is, is geraakt in zijn long en waarschijnlijk gestikt. Ja, gruwelijk natuurlijk allemaal. De schoonvader werd uh, Joris al een tijdje verdacht. Heeft hij nu alles opeens opgebiecht? Nou nee, hij heeft uh, gezegd, volgens de krant het, het laatste nieuws... Dat het, hem, dat het de bedoeling was om die schoonzoon af te ranselen... en voor enkele dagen te gijzelen. Hij wilde hem een lesje leren. Dat heeft hij, dat heeft hij nu bekend. En dat hetzelfde verhaal is opgehangen door degene... die hem dan zou moeten gaan afranselen. Uh, dat is een hormonenhandelaar, een vriend van die schoonvader. Uh, die heeft in de cel ook al een paar weken geleden gezegd... dat het absoluut niet de bedoeling was om hem te vermoorden... maar dat het toch vooral de bedoeling was om hem een lesje te leren... Nou ja, dat, dat verhaal dat hangen ze nu natuurlijk op om, om, te, nou ja, te laten, om onder moord uit te komen. Maar uh, dat is niet helemaal logisch. Want het, bijvoorbeeld het graf waarin die is gevonden, die kasteelheer... dat was al een paar weken voor de, moord, was dat, uh, voor de waarschijnlijke moord, was dat al gegraven. Dus er lijkt toch wel enige voorbedachte raden te zijn geweest. En wat is het motief? Waarom zou hij uh, zijn schoonzoon hebben willen laten afranselen en uh, laten gijzelen En uiteindelijk heeft dat dan geleid tot moord? Ja, ruzie, familiedrama, ruzie in de familie. Daar komt het wel op neer, uh, wat er zo'n beetje naar buiten lekte. Er zijn beschuldigingen geweest van incest in het verleden. Die kasteelheer die had enorme schulden, waarschijnlijk ook bij zijn schoonvader. Die, die jonge man, die, die kasteelheer, die wilde ook naar Australië verhuizen. Met zijn met met kinderen, met de kleinkinderen dus, van de verdachte nu. Uh, dat vond, die, uh, daar vond, het, vond de schoonvader ook afschuwelijk. En nou ja, Het ging niet goed in die familie, zoveel is wel duidelijk. Joris van Poppel vanuit Brussel over de kasteelmoord. Meer daarover op onze website trouwens. nos.nl. .no. Bijna half tien, einde van dit NOS Radio 1 Journaal. Natuurlijk live straks vanaf de Stoepen voor het katshuis. Het moment, onze verslaggevers zijn daarbij. Sven Kokeman, goedemorgen. Dag Marcel, goedemorgen. Ik nee, getwijfeld ga jij iets doen met die onderhandelingen. Reken maar. Hans Wiegel, Jolande Sap, uh, Kees Boonman, Jeroen Dijsselbloem, Toma. Maurice de Hond... Uh, en nog veel meer uh, over die onderhandelingen daar aan tafel. Wat gaat daar nou precies gebeuren? Hoe is de sfeer? Uh, zitten die onderhandelingen niet al bij voorbaat helemaal op slot... door de handtekening die Rutte afgelopen week in Europa heeft gezet? Nou ja, uh, de anekdotiek uit het verleden... van het politieke bedrijf gaat ook gewoon door in uh, Den Haag. De Tweede Kamer vergadert gewoon verder. En dus zijn al die fracties op het Binnenhof anders dan normaal gesproken in de zomer... Uh, als er een formatieperiode is uh, en de halve uh, Tweede Kamer met vakantie is. Het zijn allemaal uh, bedrijfsrisico's bij deze tussenonderhandelingen... en daarover gaan we praten... En wat wil die oppositie nou als er straks die onderhandelingen helemaal vastkomen te zitten? En is daar dan ook een electoraal, uh, electorale basis voor? Daarover gaan we een uur lang praten in Goedemorgen Nederland... tegen de achtergrond van die onderhandeling. En we zijn er natuurlijk bij als de dames dame en heren daar arriveren op het Katshuis. In Goedemorgen Nederland bij de KRO zo na het nieuws van half tien met Jan van der Put. Radio 1, het NOS-journaal. De kas voor de werkloosheidsuitkeringen is helemaal leeg. Volgens het UWV is er zelfs al een tekort van 1,9 miljard euro. De overheid past geld bij. De werkloosheidsuitkeringen komen niet in gevaar, zegt het UWV. De staking van de schoonmakers gaat de tiende week in. En daarmee is, volgens, is het volgens de vakbond FNV-bondgenoten... de langste staking in Nederland sinds 1933. Schoonmakers voeren sinds het begin van het jaar actie... voor onder meer loonsverhoging en minder werkdruk. Op de nieuwe passen van de Rabobank staat de tekst voortaan niet horizontaal, maar verticaal. De bank speelt daarmee in op het nieuwe pinnen, waarbij de pinpas verticaal in de pinautomaat wordt gestopt. En op die nieuwe passen van de Rabobank staat ook voortaan een IBAN-code van 19 tekens. En u hoort het straks, over een half uur gaat het katshuisberaad van start. VVD, CDA en PVV onderhandelen over extra bezuinigingen die kunnen oplopen tot 16 miljard. hoort u veel meer van hier op Radio 1. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Het is het nog altijd niet gedaan met de ochtendspits. Uh, de opvallende files op dit moment zijn op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Afrit Everdingen en Nieuwegein staat 7 kilometer. Na een ongeluk is de linkerrijstrook daar dicht. A7 Hoorn richting Zaandam tussen Purmerend Noord en Purmerend Zuid. 3 kilometer door een ongeluk en daar is de weg weer vrij. De A10, eh, ring Amsterdam, ring Zuid, richting Den Haag... tussen Knoop het Amstel en Oud-Zuid, 3 kilometer. En de A44, Wassenaar, richting Amsterdam... tussen Leiden-Zuid en Oegstgeest, 3 kilometer door een ongeluk. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Kampement Kap, Katzenhuis. Over een uh, minuut of dertig komen de onderhandelaars aan... daar om uh, aan hun onderhandelingen te gaan beginnen. Mark Rutte, Maxime Verhagen en Geert Wilders met hun secondanten... Opdracht maximaal 16 miljard bezuinigen. Een eh, Enorme uitdaging voor het minderheidskabinet... dat tot nu toe de rijen goed gesloten wist te houden. En wat is de beste strategie om hieruit te komen? Zeker ook nu het politieke bedrijf van de Tweede Kamer gewoon doorgaat. Anders dan bij een, een normale formatieperiode in de zomer. Eh, wat zijn de parallellen met het verleden? En wat gaat de oppositie doen? En is daar dan ook een electorale basis voor? Daarover gaan we eh, deze uitzending praten tot half elf. Het komende half uur met VVD-prominent Hans Wiegel. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Krokkelman. Voormalig minister van Binnenlandse Zaken, vicepremier. En u hebt uh, ook uh, zitten onderhandelen destijds uh, met het kabinet... waar u zelf deel van uitmaakte met Dries van Acht. Wat zijn de parallellen met toen? Daar ga ik het zo meteen met u over hebben. Opiniepeiler Maurice de Hond is er ook. Goedemorgen. Goedemorgen. En Kees Boman, politiek analist uh, van een Vandaag... en presentator van Tros Kamerbreed. Goedemorgen, Kees. Ja, goedemorgen ook. Reacties en vragen uh, kunt u vooral kwijt op goedemorgennederland.nl. Meneer Wiegel, goedemorgen nogmaals. Om met u te beginnen. Uh, als die heren en een dame straks in dat katshuis binnenkomen... en ze gaan de vergaderzaal daar tegenover de voordeur in... hoe beginnen ze dan? Hebt u enig idee? Een kopje koffie met een koekje. <laughs> ja, en dan moeten ze toch op een gegeven moment ter zake komen, zou je zeggen. Ja, maar misschien is het ook wel zo dat ze eerst even de deuren naar de tuin open doen. Frisse neus halen. En dat, dan ben je meteen in de stemming. Ja. Um, de vraag is, hoe ingewikkeld gaat dit worden? Wat denkt u? Ja, het is net uh, hoe ze het ingewikkeld willen maken. Kijk, de kern van uh, dit soort gesprekken is natuurlijk van... heb je vertrouwen in elkaar? Uh, wil je er met elkaar uitkomen? En als op die twee vragen ja wordt geantwoord, dan komen ze er ook uit. Maar die vragen die zijn al beantwoord. Namelijk de wil is er wel, maar niet ten koste van alles. En we weten eigenlijk niet of we er wel uit kunnen komen. Want het is heel erg ingewikkeld. Ja, misschien is het minder ingewikkeld dan uh, u denkt. Hè? Want Denk u? het gaat natuurlijk toch om een stuk of zes, zeven uh, onderwerpen... waarover ze met elkaar het eens moeten worden. Dus het is redelijk overzichtelijk. Hè? Het is niet een totaal regeerakkoord dat we... je hoeft te sluiten. Nee, welke onderwerpen zijn het, voor de duidelijkheid? Nou, dat weet u zelf toch ook wel? Zeker. En dan gaat het over de volksgezondheid, uiteraard. Gaat het over uh, de hervormingen van, die, van de woningmarkt? Gaat het, uh, gaat het over uh, de hypotheekrenteaftrek? Gaat het over de hervorming van de arbeidsmarkt? Al die dingen waar Geert Wilders in de verkiezingscampagne... en in de aanloop naar dit kabinet van heeft gezegd, wil ik niet. Ja, maar het is dus een kwestie van uh, geven en nemen. U bent nog één punt vergeten. Ontwikkelingssamenwerking? Bijvoorbeeld... Daarvan heeft de heer Wilders gezegd dat er veerde miljarden moeten worden gekort. Ja. Nou, Het CDA denkt daar uh, totaal anders over. VVD zit er een beetje tussenin. Dus er zal ongetwijfeld op de ontwikkelingshulp wat gekort worden. Maar niet met miljarden. Je moet elkaar ergens in het midden zien te vinden. Kees ja. Boonman, um, er wordt telkens gezegd dat dit gaat drie weken duren. Hoe weten we eigenlijk dat het drie weken gaat duren? Ja, dat is interessant. Dat heb ik vanmorgen nog eens even nagevraagd... aan de woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst. Want ik was zelf vergeten wie het bedacht had. En ik dacht eigenlijk dat het daar vandaan kwam. Nou, het komt gewoon uit de krant. En als het uit de krant komt, uh, praten wij dat allemaal na. Nergens is afgesproken dat het drie weken duurt. Het kan, en ik heb het geloof ik, de heer Wiegel al eerder van de week is horen zeggen... misschien zegt men wel, nou mooi, drie weken, dat houden wij in stand. En als we eerder klaar zijn, uh, uh, vieren we dat als een groot succes. Maar ik heb eerlijk gezegd wel begrepen dat het ook zomaar lang kan duren. En natuurlijk het hele rare aan die, uh, aan die uh, afspraken is... Um, ja, drie weken. Ik denk inderdaad dat er wel meer tijd voor nodig is. Vandaag houden ze bijvoorbeeld om half twee alweer op... omdat Geert Wilde zijn rapport over ja. de gulden moet presenteren. Dus ik heb daar ook eens wat mensen die eerder die onderhandelingen hebben meegemaakt... over nagebeld. En die zeggen allemaal, dit is gewoon onwerkbaar, dit schema. Als je eruit wil komen, als je over zoiets fundamenteels moet praten... moet je gewoon de agenda schoonvegen ja. en bij elkaar gaan zitten. Ja, meneer Wigo, dat is niet helemaal waar... Ik herinner mij de tijd dat de heer Van Acht en ik... onder leiding van professor Van der Ginten bij elkaar zaten. Ja. En dan uh, zaten we zo'n twee uur per dag, niet langer, bij elkaar. Ja, maar en, u kon het met elkaar heel goed vinden. Nou ja, dat, is, dat, had, dat zei ik ook in het begin, dat is het uitgangspunt. Kijk, als je het niet met elkaar kunt vinden... als je de pest aan elkaar hebt, als je denkt van wat moet ik met dat stel... ja, dan wordt het natuurlijk niks. Maar ik heb begrepen uh, dat de drie belangrijkste onderhandelaars... de premier, de vicepremier en uh, de fractievoorzitter van de PVV... dat die uh, ook in deze tijd uh, goed met elkaar uh, overweg kunnen. Ja, maar toen Uur ging onderhandelen met Ries van Acht... had hij nou uh, net een slopende periode achter de rug... met een formatie van het tweede kabinet, Den Haal dat er niet kwam. Uh, ja. En toen was het hele land wel zo'n beetje formatie moe. Uh, en bovendien was u lekker met het aan eten. Nee, u niet. Wij met z'n Nee, maar u ging lekker eten onder die bekende lamp... in een uh, heel goed restaurant in Den Haag... waarvan ik de naam niet mag noemen. Um, en, <laughs> en daar ook hebben bedoelt u. Kebber, u. Ja, ja, ja, ja, ja, hartelijk dank. <laughs> ik, zal de, ik zal de boete naar u doorsturen. Uh, <laughs> uh, maar daar was u het eigenlijk al met z'n tweeën heel snel eens. En de vraag is, nu uh, staan toch de hakken in het zand. Ja, dat, ik weet niet of dat zo is. Ah, ja, dat Kijk, hoor dit ik is natuurlijk ook, uh, zeggen. Voor, uh, wij zeggen. voor de... Wat zegt u? Wij zijn geen cijferfetischisten, zegt hij. En, uh, en we willen allemaal niet hervormen. Bovendien heeft hij niks met die euro op. Hij heeft een onderzoek gedaan naar uh, de terugkeer van de gulden. Waarvan dan hij zegt dat dat allemaal veel goedkoper is dan, uh, dan mee blijven doen aan de, aan de euro. Ja, maar dat zijn gewoon de inleidende beschietingen. He? Dus van tevoren, voordat die besprekingen uh, zou beginnen... heeft iedereen zo'n beetje zijn plaats gemarkeerd. En uh, nu gaan de deuren dicht... En iedereen kent elkaars standpunt. En de minister van Financiën die zit natuurlijk uh, met grote oren te luisteren. En die zal waarschijnlijk de lijn van wijlen uh, zijn voorganger uh, minister Zijlstra volgen. Van wat jullie verzinnen is allemaal prachtig en mooi. Maar het moet binnen de financiële ruimte uh, zijn uh, waar ik verantwoordelijk voor ben. Nou, zo zijn de taken netjes verdeeld. Maurice de Hond, jij hebt afgelopen uh, zondag uh, weer een peiling uitgevoerd. Ook naar uh, de wenselijkheid onder uh, de... Uh, achterban van de PVV om hieruit te komen. En dan valt op dat een meerderheid, een vrij grote meerderheid, vindt dat uh, dat waarschijnlijk wel gaat lukken, maar niet ten koste van elke prijs. Uh, en uh, dat ook een uh, toch tamelijk groot aantal PVV-aanhangers uh, bereid is om te breken. Ja, in de eerste plaats uh, hopen ze, 70% ongeveer, hopen dat het uh, lukt, 50% denkt dat het lukt, maar inderdaad. Uh, um, er is ongeveer bijna 40% zegt het mag bijna tegen elke prijs. Maar over de 50% zegt het mag niet tegen elke prijs en dan valt het kabinet maar. Dus die aanhang is uh, daarin behoorlijk verdeeld. En ik denk dat dat ook een beetje het probleem voor Wilde zelf is. Waar zitten de heikele punten voor de PVV in uh, jouw onderzoek? Nou ja, kijk, als je de aanhang van de PVV bekijkt... dan blijkt die op het sociaal-economische vlak uh, redelijk overeen te komen... met wat uh, ook de SP denkt... En dat is bijvoorbeeld uh, geen verhoging van de zorgkosten, dus geen eigen risico. Uh, blijf af van de WW-uitkeringen. Um, dat soort punten, pensioenleeftijd niet omhoog. Um, en da in dat gebied, uh, daar zitten de grootste problemen ook voor Wilders. Om in ieder geval dat te kunnen verkopen aan zijn eigen achterban. Ja, en dat zijn nou net de punten waarvan alles en iedereen die verstand heeft van de economie zegt... daar moet je nu gaan hervormen. Ja, nee, exact. Uh, dat wordt het, het probleem. En het kan zijn dat uh, als er een aantal zoenoffers komen... Uh, in de richting van Wilders, dat dat dan uh, door de achterban wel wordt opgepikt. Maar je merkt bijvoorbeeld, uh, dat zag je bij de verkiezingen... zodra het economische aspecten spelen, dan, en ook de laatste maanden... Dan, dan, dan scoort eigenlijk de PVV wat minder. Zodra het gaat over immigratie of het meldpunt Polen... dan scoort uh, Wilders weer hoger. Maar het gaat nu dus vooral over die economie. Ja. En ik denk dat dat toch wel een, een pittig probleem is, electoraal gezien... voor een partij die um, geen, geen, zeggen, geen grote ach, statische achterban heeft. Niet een grote groep mensen heeft die een hele leven PVV hebben gestemd. Want zo lang bestaat die partij niet. Kees Boonman, als je nou kijkt naar wat er moet gebeuren... Heeft uh, Mark Rutte uh, dan eigenlijk die onderhandelingen... al niet meteen behoorlijk dichtgegooid... door afgelopen donderdag zijn handtekening te zetten in Brussel... onder die strenge begrotingsnorm, 3%, uh, waarna ook de Europese Commissie... bij monden van uh, de eurocommissaris Olli nog heeft gezegd... dat er voor Nederland geen, geen uitzondering wordt gemaakt. Uh, met andere woorden, de hoop bij sommigen door hervormen kunnen we misschien een deel van die bezuinigingen uitsmeren over jaren... Uh, is daarmee verdwenen en dus moet er een enorm bedrag bezuinigd worden. Nou ja, ik denk dat dat ook het eerste is wat op de agenda staat uh, vanmorgen. Namelijk, waar gaan we het precies over hebben? En wat is het doel en hoe vast ligt dat doel? Kijk, dat doel ligt schijnbaar vast, die 3%. omdat uh, Mark Rutte, de premier, dat nou eenmaal ondertekend heeft. En er zijn twee andere partijen die hebben gezegd... Uh, daar iets flexibeler over te denken. Dus dat is het eerste punt. Het tweede is natuurlijk ook dat gegogel... Met die bedragen. Hè? Want ja. wanneer kom je op 3% uit met 9 miljard bezuinigen? Of met 16 miljard? Wat wij nu allemaal moeten uh, geloven. En vanmorgen stond er alweer een berichtje in een van de kranten dat die 9 miljard misschien wel iets lager zou moeten zijn. Het is gewoon gegoogeld met cijfers. Dus eerst moet vastgesteld worden, wat is nou eigenlijk datgene waarop we uh, uit... Wat, wat is het kader? afkoersen. Wat is het kader? Nou goed, de een van degenen die roept, uh, ik ben geen cijferfetischist, is Geert Wilders. Uh, en die is zojuist gearriveerd op het Catshuis dat geldt ook voor de secondent van Mark Rutte... de fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, Stef Blok. Margeet Boer van de NOS, goedemorgen. Jij bent bij dat Catshuis? Goedemorgen. Ze zijn binnen, dus op tijd. Zeiden ze nog iets van tevoren? Nee, ze, ze, ze zeggen helemaal niks. Wij staan ook nog wat op afstand. Ze zijn inderdaad net binnengekomen. Uh, Geert Wilders en Fleur Agma in één zwarte BMW. En Mark Rutte, de premier, die uh, schudden ze de hand en leiden ze naar binnen. Stef Blok, de fractievoorzitter van de VVD, is inderdaad ook naar binnen. Voor hem geen BMW, maar gewoon een fiets. Die heeft hij hier naast het katshuis tegen de Witte Muur geparkeerd. En hij is naar binnen gelopen. We wachten nu nog op vicepremier Verhagen. En uh, zijn secondant is Sibrand van haarsema Buma, de fractievoorzitter van het CDA. Als hij allemaal binnenkomt zijn, zullen ze zometeen even hier op het bordes van het Katshuis uh, kort ons te woord staan. En dan zullen ze waarschijnlijk even toelichten hoe de komende weken eruit zien wat hem betreft. En uh, uh, we gaan ervan uit dat ze dan zullen zeggen dat vandaag vooral de agenda opgesteld gaat worden en dat ze daarna echt met de onderhandelingen zullen beginnen. Maar dat is om tien uur. Nu beginnen de heren en de ene dame dus langzaam binnen te komen. En dus wacht dat uh, kopje koffie met dat koekje. Ik hoorde vanuit Friesland Giegel. Meneer Wiegel, waarom lacht u? Nou, Ik vind het wel mooi, deze omschrijving, hè? dat het een zwarte BMW is... waarin sommigen zijn komen aanrijden. Ah, Dat is dat, dat is het zekerste wat omheen en straks zullen ze op het bordes staan. En na het eerste gesprek, meneer Kokkeman, komt er vast een communiqué. Weet u wat daar waarschijnlijk in staat? Dat de gesprekken in goede onderlinge verhoudingen gelopen. Uh, ja, dat en... er een eerste inventarisatie uh, is gemaakt... en dat uh, er uh, de komende week verder niets zal worden meegedeeld... Ja. <laughs> maar, eh, dan komen we op een belangrijk punt. En namelijk dat eh, Kees Borman eh, in een normale formatieperiode de Tweede Kamer meestal met recessies. Ja, en en die zitten dan allemaal ergens in Frankrijk in hun tweede huisje of weet ik het waar. Precies. Uh, en die bemoeien zich niet met het circus. Ja, en dat maakt uh, dit toch een hele bijzondere gebeurtenis, uh, vind ik zelf. Uh, op de eerste plaats wil ik ook nog wel even kwijt. Uh, we hebben het allemaal over formatie of tussenformatie of tussenbalans. Het is de regering die uh, regeert. Het is de regering die een begroting vaststelt. En het is de regering die dat voorlegt uh, nou ja, aan de ministers natuurlijk... en vervolgens aan de Tweede Kamer. En die PVV zit helemaal niet in de regering. Dus ik vind het ook staatsrechtelijk gezien op zich wel een heel bijzondere gebeurtenis... dat nu gewoon wij steeds denken dat de regering daar zit te onderhandelen. Maar in die zin is het echt een heel nieuw formatietraject. Want de gedoogpartner is niet gebonden aan een eerder regeerakkoord... en is nu ook niet bezig een regeerakkoord af te spreken, want ze zitten niet in de regering. Nou ja, goed, dat het maar even gezegd is. Maar iets anders is natuurlijk... Ja, die momenten van, uh, uh, van naar buiten treden... dat is gewoon bijna elke dag als de Kamer vergadert. Dus dan worden ze aangesproken. We leven nu eenmaal in een mediatijdperk, dus het is onvermijdelijk. De fracties, die zijn gewoon aan het werk, dus die willen geïnformeerd worden. Er zal zeker gelekt worden. Ik denk dat de communiqués uitgebracht worden... dat de gesprekken allemaal heel super verlopen. Maar ja, je kan in dit tijdperk niet de hele tijd zomaar langs iedereen heen lopen... en net doen alsof er niks aan de hand is. Dat zal best... Een nare handicap zijn in dat hele proces en gaat dat proces ook beïnvloeden. Meneer Wiegel, ik heb van de on, een van de onderhandelaars zelf begrepen... dat dat inderdaad een, uh, een punt van zorg is, uh, namelijk het bedrijfsrisico van lekkage. En in welk stadium ga je nou in, hoe, in, in welke mate je eigen fractie uh, op de hoogte brengen? Uh, dat was in de tijd dat u met de Dries van 8 ging formeren. Uh, en met name de periode die daaraan vooraf ging, was dat ook een van de redenen waarom dat Tweede het Kabinet den Elder maar niet kwam. Namelijk dat die fracties zich overal de hele tijd tegenaan zaten te bemoeien. In hoeverre ja, is dat, dat nu is ook waar. een risico? Nou ja, kijk, de onderhandelaars die moeten gewoon met z'n zessen praten... en uiteraard het lijntje houden met de minister van Financiën. En verder moeten ze, voordat ze het met elkaar eens zijn... niks naar buiten brengen en ook niet met hun fractieleden bespreken. Nee, maar ja, als voortdurend alles en iedereen... gewoon richting de grote vergaderzaal van de Tweede Kamer gaat... en al die fractieleden zijn daar... en die moeten ook nog over lopende punten debatten voeren... waar financiële consequenties vaak aan vastzitten... hoe kun je dat dan droog houden? Nou ja, het hangt van de dames en heren zelf af. Hè? De onderhandelaars moeten gewoon met elkaar die besprekingen doen. En verder hun mond dicht houden. Ook naar de fractieleden toe. Dat hebben Van Acht en ik in de tijd ook gedaan. Ja. Uh, degene die er wat van wisten, dat waren natuurlijk de informateur en wij met z'n tweeën. En... Uh, de twee heren die uh, voor ons de financiële economische paragraaf in concept maakten. Dat waren meneer Pijnenburg en de heer Van Aldennen. En verder wist het niemand ervan. Stel je nou eens voor dat bijvoorbeeld de heer Aantjes, misschien luistert hij ook wel naar dit uh, uh, programma... dat hij uh, tussentijds uh, ook echt wat had gehoord. En dan had hij er alles aan gedaan om een stok in het wiel te steken. Dus het is heel eenvoudig. Je moet het niet doen. Ja, je moet het niet doen, meneer Wiegel. Dat uh, lijkt me een heel verstandige tip op uh, deze maandagochtend aan het begin nou, in die besprekingen. Ja, graag gedaan. Maar uh, het, het lijkt me toch bijna onmogelijk, want er zit natuurlijk gewoon wel een regering die moet regeren, gewoon de dagelijkse uh, zaken van de dag gewoon ja. afhandelen. Er zijn ministers Zeker. die natuurlijk willen weten. Hey, het is woord, een missionair kabinet nog ja, wel. Ja, wordt er aan mijn begroting uh, uh, geknabbeld. Uh, er zit nog een heel team van financiële woordvoerders achter. Er zijn allerlei ambtenaren op financiën uh, paraat die moeten uitrekenen of al die die plannetjes die die partijen op tafel gooien, wel haalbaar zijn. Dus uiteindelijk is het natuurlijk toch wel een hele grote groep mensen... die er uh, mee aan de gang is. Nou, kijk, De ambtenaren op financiën zullen die berekeningen natuurlijk maken... voor een groot deel, en die zullen ze ook checken. En die zijn potdicht. Dat is waar. Uh, zo hoort het ook. En uh, ja, de politici zijn dat natuurlijk niet, want die willen graag interessant doen. Dus ja. dat is heel jammer. Uh, die andere Kamerleden moeten dus niet op de hoogte worden gesteld. Pas als het klaar is. Ja, en dan, zeggen, dan hebben ze er na week kunnen onderhandelen... hebben ze eindelijk een akkoord. En dan zeggen die fracties... Ja. Nou, ja, dat, dat punt moet toch nog even heronderhandeld worden. Nou, dat zal niet gebeuren. Of misschien een klein punt. Dus dan nog. is het slikken of stikken? Nee, maar kijk, uh, ik wil niet zo over het verleden praten... maar toen Van Acht en ik dat akkoord hadden gehad... Toen, uh, werd dat in die fractie daar, onder leiding van de heer Aantjes, werd daar, uh, probeerden ze er gehakt van te maken. Ze kwamen met zoiets van 120 abonnementen. Ja. Dat is allemaal uh, gekeutel, om het zo maar eens te zeggen. En daar heb ik er gewoon links van die 120 zo'n beetje 100 overgenomen. Er veranderde in feite niks. Dus hier en daar kun je best nog wel wat aanpassen. Ja. Daar moeten we ook niet zo bezorgd over doen, maar de hoofdlijn die zal natuurlijk worden geaccepteerd. Maurice de Hond, in hoeverre... Um spelen de electorale verhoudingen in de peilingen op dit moment een rol... bij die onderhandelingen? Want de coalitie staat nu op 65 zetels. Uh, uh, dat zijn er toch 11 minder dan uh, vlak na de verkiezingen? Ja, ik denk dat dat op een bepaalde manier... ik hoor het althans wel terug dat dat in de krachtsverhoudingen... in de politiek in Den Haag wel een rol speelt... En zeker als je dan misschien zou denken van wellicht moeten er komende verkiezingen. Ik, maar ik denk dat het toch het belangrijkste is bij, bij de PVV. Omdat uh, uh, een partij zoals die van Wilders, en we hebben dat ook met Verdonk eigenlijk gezien, met Trots op Nederland. Als zo'n partij in een glijvlucht naar beneden uh, gaat belanden, dan uh, komen ze niet meer makkelijk in een situatie dat het weer terugkomt. En wat je een beetje ziet is oh, toch... Oh. En dat heb ik eigenlijk de laatste maanden voor het eerst gezien bij de PVV... dat een deel van de kiezers van de PVV iets minder tevreden zijn over de PVV en over Wilders. Het was altijd zo, 90, 95 procent gaf aan, ik ga het weer stemmen. En we hebben twee maanden geleden stond het zoiets op uh, 65 ik ga het weer stemmen. Dat soort cijfers heb ik bij de PVV nooit gezien. Nu is het iets hoger, uh, iets boven de 70. Maar um, ja, ik, ik denk dat Wilders, probleem, Lans Wilders was altijd... Eigenlijk een soort, uh, ja, de, de uber-oppositie. Uh, um, hij, hij heeft wel het, het kabinet gedoogd... maar was toch niet echt een deel van de besluitvorming die er is geweest. Maar als dit uh, contract en deze overeenkomsten komt... dan wordt het ook 100% aan Wilders toegeschreven. En dan is de grote vraag... in welke mate zijn kiezers daar tevreden mee zijn. Mm, ja. En in welke mate Wilders dat bij deze bespreking een rol laat spelen. Er wordt wel gezegd... Ja. Uh, dat Wilders in een soort van spagaat zit. Namelijk aan de ene kant uh, zijn hervormingen nodig, waar hij in het verleden mordicus op tegen was. En aan de andere kant, dat als hij niet meegaat met die onderhandelingen, dus niet meegaat met die hervormingen. dan verliest hij zijn machtsbasis. Want dan wordt hij weer gewoon een oppositiepartij in de Tweede Kamer, Kees Bouwman. En, um, en dan verliest hij aan invloed en aan macht. en de macht die hij nu heeft, krijgt hij niet snel meer terug, ja, wordt dat, dan gezegd. Nou, dat is bijvoorbeeld ook natuurlijk wel een, een, een, een punt, want uh, Wilders heeft gewoon een enorme machtspositie. En als hij niet meer eh, op een of andere manier aan een kabinet is gebonden, dan eh, gaan wij ook op een hele andere manier naar hem luisteren. Namelijk dat hij dood eenvoudig minder belangrijk is. En dat beseft iedereen. Maar die factor, los even van wat Hans Wiegel al eerder zei, dat die mensen het waarschijnlijk allemaal hartstikke goed met elkaar kunnen vinden en de koffie en de koek bij de koffie en het katshuis allemaal heel aangenaam vinden. Iedereen heeft te maken met dat omveld, met die omgeving, namelijk die partij. Nou ja, de PVV heeft alleen een electoraat, maar het CDA heeft een partij. En ik denk dat de komende weken daar vooral op gelet moet worden. Het CDA weet echt dat ze de adem in de nek voelde, of liever gezegd de, de leiding van het CDA, van die partij. Er zal heel erg rekening mee gehouden moeten worden met wat die partij in de toekomst wil gaan doen. En het is echt iets anders anders dan wat de PVV beoogt. Dus dat wordt echt een uh, heel interessant gevecht. En dat zal ook tot gevolg hebben dat er de komende weken... ook wel af en toe iets zal uitlekken om eens even te peilen. En het CDA zou dat bijvoorbeeld eens kunnen doen. We weten allemaal wat uitlekken is. Hè. Dat is bewust iets uh, vertellen om te peilen hoe het valt. Nou, en om te peilen dus hoe in het CDA bepaalde plannen... bepaalde richtingen uh, zullen vallen. Ja, en dat is dan meteen, meneer Wiegel, een bedreiging voor die formatie. Wat u zegt, net aan het begin van deze uitzending, dat die formatie, althans het is geen formatie, maar tussen formatie, gebaat is bij rust. Even een inhoudelijke paar punten. Wilders heeft dat onderzoek laten doen naar de terugkeer van de gulden. En die zegt, de euro heeft ons meer geld gekost dan het heeft opgeleverd. Dat is strijdig met wat de overheid tot nu toe heeft geroepen. Is, is dat iets wat hij gaat inbrengen, denkt u, in die onderhandelingen? Daar weet ik niks van. Ik heb de heer Wilders de laatste dagen niet gesproken. Vindt u maar, dat een verstandig uh, idee trouwens om het in te brengen? Nou, daar ga ik ook niet over. Ik bedoel, Dat moet hij allemaal zelf uitmaken. De heer Wilders, dat is natuurlijk ook terecht door de anderen in de uitzending uh, gezegd, zit natuurlijk inderdaad niet uh, gemakkelijk... Maar aan de andere kant is het zo, dan uh, stel je voor dat daardoor uh, deze coalitie zou uh, klappen. krijg je in alle waarschijnlijkheid nieuwe verkiezingen. Dan is nog maar de vraag of de PVV daarmee wint. Dat is één, dus dat zou er juist niet voor pleiten om de boel te laten klappen. Exact. En de tweede. Tweede. Maar het, maar punt, staat, nee, staat maar het tweede hard. punt ja. is net zo essentieel. Ja. <coughs> Want als we het hierover eens worden over dit pakket... Eh, dan eh, kun je ervan uitgaan dat de coalitie gewoon de rit uitzit. Dat is dus over drie jaar pas. Uh -huh. En eh, dan eh, heeft de heer Wilders en de PVV nog alle kans... om redelijk op niveau te blijven. Ja, En dat brengt ons dan weer terug bij de electorale eh, positie... van al die partijen op dit moment. Maurice de Hond, in hoeverre eh, zijn die de gulden... Uh, uh, het, het, de euro het cijferfetischisme van Wilders... Uh, voor zijn achterban belangrijke punten om te scoren daar? Nou, de, de, het afgrote deel van zijn achterban zit wel op de lijn van... Uh, dat in ieder geval de invoering van de euro heel slecht is geweest. En een behoorlijk deel zegt ook wel liever de gulden terug. Dus op dat punt weet ook Wilders wel waarmee hij naar buiten komt... Um, dus t, ja, t, hij, hij, hij, dat zag je ook met het meldpunt uh, voor, voor um, Oost-Europa. En ook soms uh, uh, met andere punten die hij opbrengt... die dan niet met die economische situatie echt te maken heeft. Uh -huh. dat, dat zijn de punten waarop zijn eigen achterban denkt... oh ja, daarvoor stemde ik ook weer de PVV. Maar, ja, maar als je de, de, de, de trend... Uh, bekijkt die jij hebt uitgerekend. En je ziet die grafiek, dan zie je dat het een wat grilliger uh, verloop heeft... bij de PVV dan, um, laten we zeggen, één, twee jaar geleden. Uh, en dat die trend dalende is. Ja, nee, hij stabiliseert nu weer rond die 20, 22 zetels. Maar ik denk wel dat als deze onderhandelingen aan de gang zijn... <coughs> met name als ze afgerond zijn, ongeacht welke uitslag dat is... dat je dan weer behoorlijke electorale bewegingen ziet. En je ziet met name dat uh, van alle partijen de SP momenteel in de meest gunstige positie zit. Trouwens Rutte heeft met de VVD... Daar, die heeft daar ook niet zoveel problemen welke uitslag er nu ook komt... ten aanzien van inhoudelijk, ja. dat zal zijn achterban in ieder geval wel accepteren. Ja. Hans Spiegel, nog even terug naar dat punt dat ik daar straks maakte. Eh, namelijk de handtekening van Mark Rutte, de premier in Brussel... Eh, dat wij ons hebben te houden aan het maximale begrotingstekort van 3% in Europa... en de opmerking daarbij van de Europese Commissie... dat er voor Nederland geen uitzondering zal worden gemaakt. In, hoever, in hoeverre zit, zet je daarmee de onderhandeling op slot? En bent u het overigens nee, eens kijk, met die opstelling? Meneer Van Rompuy had natuurlijk ook nooit iets anders kunnen zeggen. Stel je voor dat hij het nu zou hebben gezegd, gisteren in Buitenhof... nou nee, als het een beetje langer duurt of een beetje minder wordt... dat vinden wij in Brussel wel prachtig. Dan is het punt toch weg. Ja. Dus meneer Van Rompuy, die een dat een zeer geslepen politicus is... die heeft precies gezegd wat hij moest zeggen. Maar in hoeverre is de handtekening van Mark Rutte een, um, een blokkade op... Op andere um, uh, ruimte dan die 16 nee, ik, ik dacht het niet, want uh, de minister-president had ook niks anders kunnen doen. Ja. Aan dit akkoord uh, is gewerkt: hè, ja. van uh, wat voor tekorten mogen er maximaal zijn. Ja. Nederland heeft daar een uh, redelijk grote rol in gespeeld. Stee je nou eens voordat die vijf minuten voordat de handtekeningen moesten worden gezet, had hij gezegd: ja, ik heb nu een probleem in mijn eigen land, ik zet mijn handtekening niet. Ja. Dat is toch onvoorstelbaar? Ja. Dus het zijn allemaal hele logische gebeurtenissen. Goed. Uh, Kees Boman, uh, tot slot uh, van dit uh, half uur. Uh, hoe lang gaat het duren, denk je? Dat is koffiedik kijken en daar kun je, valt natuurlijk geen zinnig antwoord op te geven, maar... Nee, maar met dit, dit werkschema van de ene dag wel, de andere dag niet... de ene dag twee uur, de andere dag uh, een, uh, een avond... Um, uh, ik denk dat dat heel erg lang gaat duren. En nogmaals, ze kunnen het heel goed met elkaar vinden. Het zal allemaal best waar zijn. Ik weet het niet, ik zou er graag bij willen zitten. Ja. Maar die ele oh. electorale <lacht> druk, uh, die hebben ze allemaal. En die heeft het CDA Terug. in het bijzonder. En ja. ik denk dat dat echt de sleutelpartij wordt ja. in dit hele overleg. Kerst uh, van van uh, Breed en van Eén Vandaag. Ik dank je zeer uh, voor je komst. Meneer Wiegel, hoe is het koffie in Friesland? Die is heel goed. Ah, Oké. Okay. <laughs> Zeer bedankt ook voor uw uh, deelname ja, in deze gesprek. Het dit was een uh, goed Israël gesprek, meneer Kokkelman. Hartelijk dank. En Maurice de Hond ook, dank je wel. En tot zometeen na het nieuws, want dan uh, blijf je bij ons als we gaan praten met uh, vertegenwoordigers van de oppositie: Jorland de Sap, Jeroen Dijsselbloem en Harry van Bommel. En Maurice de Hond, dus tot zo na het nieuws. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl.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 En die van Dirk-Jan en Sandra terwijl ze gingen golven. Handig, maar u moet nog wel even zelf controleren of alles klopt. Vul hem aan en verstuur uw aangifte voor 1 april. Kijk op belastingdienst.nl aangifte. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Door aangiftes eenvoudiger te maken, komen we verder. Vertrouwt in een van de hoogste rentes van Nederland.